zes uur NPO Radio 1 met Lara Rensen. In het laatste half uur van nieuws en Co gaan we het hebben over de baby. Ja, gaan we doen. Met nog honderdduizend anderen um, gaan we het daar over hebben. In Engeland leidt deze baby tot een nou, kleine hype. En geld uit de golfregio gaat naar tientallen moskeeën in Nederland. Daarover al meer bij Sophie Verhoeven in het nos Journal. Zeker dertig islamitische organisaties in Nederland... hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd... en soms ook gekregen uit conservatieve golfstaten. Het gaat om miljoenen euro's uit Kuwait en Saoedi-Arabië... zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC... De financiering is omstreden vanwege de angst dat deze landen zich bemoeien met wat er in Nederlandse moskeeën wordt gepredikt. De financiële steun is een van de oorzaken van een groeiend aantal aanhangers van het salafisme in Nederland. Een fundamentalistische stroming van de islam. De overheid heeft al langer informatie over de buitenlandse financiering van moskeeën, maar hield dit naar eigen zeggen stil omdat de golfstaten geen cijfers meer zouden willen delen als de gegevens openbaar worden. De autoriteit Consumentenmarkt gaat onderzoek doen naar klachten over de trage aansluiting van gas, elektra en water bij nieuwbouwhuizen. Dat zegt minister Olongren van Binnenlandse Zaken. Door een tekort aan technici worden huizen weken tot maanden later aangesloten op het water, gas en elektriciteitsnetwerk. Zo zegt de vereniging Eigen Huis. Die is blij dat de ACM onderzoek gaat doen naar de problemen vooral dat er wordt gezocht naar oplossingen om ze weg te nemen... zodat nieuwbouwwoningen op tijd kunnen worden opgeleverd... en kopers niet opgezadeld worden met extra kosten... van het huren van een andere woning, het opslaan van meubels... en het uitstellen van allerlei leveranciers... van keukens tot badkamers. Kopers krijgen nu de sleutel vaak veel later dan gepland. De minister vindt dit zorgwekkend. DJ Avicii is nu ook officieel niet overleden door een misdrijf. De politie in Oman zei al snel na zijn dood dat daarvoor geen aanwijzingen waren. Twee lijkschouwingen op het lichaam van de Zweedse DJ hebben geen nieuwe verdenkingen aan het licht gebracht. Waaraan Avicii wel is overleden wordt nog altijd niet bekendgemaakt. Twaalf bemanningsleden van een Gronings vrachtschip... zijn in Afrika gegijzeld door piraten. De gegijzelden zijn geen Nederlanders. Waar ze wel vandaan komen, wil de Groningse rederij Forest Wave niet zeggen. Tunaan Koozu stopt tijdelijk als fractievoorzitter van DENK. Hij gaat tot september het land in om de raadsfracties te ontwikkelen. DENK kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen in 13 plaatsen... voor het eerst in de raad. Afsluitdijk wordt de komende vier jaar uitgebreid gerenoveerd. Rijkswaterstaat gaat de waterkering en de sluizen versterken... omdat de zeespiegel stijgt... en Nederland in de toekomst vaker te maken krijgt met extreem weer. De dijk wordt onder meer voorzien van 75.000 grote betonblokken... die zo'n 6500 kilo per stuk wegen. Ook worden er nieuwe stormvloedkeringen aangelegd.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 ja, die, het toonbeeld van waterbouw, het trots die we daarop hebben... Uh, willen we ook zo behouden. Het project gaat bijna 930 miljoen euro kosten... en moet in 2022 klaar zijn. De afsluitdijk moet dan tot en met 2050 bestand zijn tegen het water. Bekerwinner Feyenoord is gehuldigd in Rotterdam. De club won gisteren de kvb beker met 3-0 tegen AZ. In de Kuip werden supporters getrakteerd op optredens... van de Hermes House Band, Ronnie Flex en Lee Towers. Aan het einde kwam de selectie op het podium... om de beker aan het publiek te laten zien. Het was een mooie huldiging, zeggen deze fans. Ja, was super. Dat was sfeervol. Het was uh, echt geweldig. Het was mooi om te zien. Het was een mooie feestje. Uh, het begon lekker rustig. Uh, wat artiesten. En uh, nou ja, uiteindelijk dan komen, toch die, uh, komen toch de spelers met die beker. En dan, uh, ja, dan is het net als de beker gewoon goud toch trots om trots op te zijn. Het is voor de Rotterdammers de derde huldiging in twee jaar tijd. In 2016 werd de winst van de KNVB-beker gevierd op de Single, En een jaar later was het feest nadat Feyenoord... de eerste landstitel in 18 jaar veroverde. Het weer nog vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht valt er in het noorden wat regen of motregen. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen blijft het in de noordelijke helft grijs en druilerig bij een graad of 14. In het zuiden is het vaker droog en wordt het lokaal 18 graden. En hoeveel files heb je nog, de geest? Er staan er nog 50 en de meeste worden ook nog korter. Dus dat is best goed nieuws. Ook goed nieuws is er over de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij knooppunt Prins Klausplein. Daar waren namelijk drie rijstroken dicht na een ongeluk, maar die zijn weer vrij. Er staat nog wel een flinke file tussen Roelevarensveen en, en knooppunt Prins Klausplein. In totaal is dat nog zo'n 18 kilometer. Maar de vertraging neemt daar wel af... Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag is het ook extra druk geworden... door de problemen op de A4. Tussen Leiden en Wassenaar ook nog ruim 20 minuten oponthoud. Verder een lange file bij Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldert... is de vertraging ook 20 minuten door een auto met pech. En in het zuiden de meeste vertraging op de A58... van Breda naar Tilburg bij Knoop en Sint-Annebos. Daar moet je rekening houden met een kwartier oponthoud.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 NOS NTR. Jarenlang hield de overheid zijn geheim. De lijsten waaruit blijkt dat Nederlandse islamitische organisaties... geld krijgen uit de Golfstaten. Said Bouharou, woordvoerder van de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland. Ja, ik zie dat er, dat er een aantal moskeeën, er was al veel moskeeën... Uh, waarvan ik er een aantal uh, ja, goed ken... Uh, dat die uh, uit het Midden-Oosten worden gefinancierd. Lara Rensen. Nieuws en Co. Zeker dertig islamitische organisaties in Nederland... hebben de afgelopen jaren om geld gevraagd aan golfstaten. Het gaat om miljoenen euro's uit Kuwait en Saudi-Arabië. Dat blijkt uit informatie die de overheid jarenlang geheim heeft gehouden... Ontdekte Milena Holdert van Nieuwsuur en Andreas Kouwenhoven van NRC. En ze zijn hier allebei. Goedenavond, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Andreas, hoe zijn jullie aan deze informatie gekomen? We hebben eerst om de informatie gevraagd bij Buitenlandse Zaken. Maar die weigerden dit bekend te maken. En ook een WOP-verzoek... Uh, heeft uh, uh, niets opgeleverd. Eigenlijk werd er zelfs eerst ontkend... dat de um uh, informatie en in de lijsten überhaupt bestonden. Oh. Uh, nou, Dankzij dat WOP-verzoek uh, werd toch duidelijk dat er lijsten uh, waren. En die hebben we vervolgens uh, ja, via een andere weg... die we uh, niet uh, kunnen vertellen, uh, toch uh, boven water gekregen. Een WOP-verzoek is uh, een verzoek... Uh, dat uh, gerelateerd is aan de wet openbaarheid van bestuur. Daar verzoek je dat je uh, ja. Ja, bij een overheidsinstantie informatie van een overheidsinstantie informatie ja. krijgt. Hè? En jullie hebben het dus niet via de WOP, maar via op een andere manier. Ja, gekregen. precies. Want en daar kan je het, verder niets over zeggen. Nee, nee, dat uh, komt via uh, bronnen, kwam dat uh, tot ons. Maar het kabinet uh, vond zelf dat, dat, uh, dat het openbaar maken van die lijsten uh, uh, de diplomatieke betrekkingen te veel zou schaden met okay. de Golflanden. Nou, daar gaan we het straks nog over hebben. Milena, waar zijn jullie achtergekomen? Nou, we zijn eigenlijk um, erachter gekomen dat veel meer moskeeën dan tot nu toe werd gedacht, dat die in ieder geval uh, om geld vragen bij de golfstaten. Soms krijgen ze het ook uh, bedragen uitgekeerd. Dat is nog allemaal een beetje onduidelijk. Het gaat in ieder geval wel al om 6 miljoen euro in totaal. Maar het gaat waarschijnlijk om veel meer geld. Um, en er zijn, zitten ook heel veel ja, moskeeën bij waarvan je niet zou denken dat ze bij de golfstaten zouden aankloppen voor geld, omdat het traditionele Marokkaanse moskeeën zijn. En in Marokko bestaat een ander soort islam dan bijvoorbeeld in saudi arabië mm. Dus ook de voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskee... Die, die schrikt daar ook wel van. Want... Daarmee de angst is toch dat die fundamentalistische variant van de islam uit de golf staat ook met dat geld meekomt naar Nederlandse gebedshuizen. En dat uh, moslims hier ja daar dan mee worden geconfronteerd. Want dat zou het probleem zijn. Dat naar schatting. Wat is het? Hoeveel procent? van Nou we hebben dus de informatie uit die geheime lijsten. Die hebben we gekoppeld met informatie uit IVD rapporten en bekende voorbeelden zoals de Blauwe Moskee. Ja. En dan komen we op een... Percentage van bijna 10 die contacten heeft met de golfstaten over financiering, en dan gaat het dus om de beïnvloeding die daarbij meekomt. Ja, dat ja. is waar je ja, want in, feite in principe, een probleem. Zou kunnen zijn ja, want het is eigenlijk helemaal niet verboden. Want je mag gewoon geld vragen aan, aan buitenlandse donoren, maar uh, ja, de Tweede Kamer maakt zich eigenlijk al heel lang zorgen of er nou invloed meekomt, ongewenste invloed, zoals we dat dan noemen. En daarom willen ze in ieder geval weten, hoe groot is het? Hoeveel geld, om hoeveel geld gaat het, om hoeveel moskeeën gaat? Dus de Kamer vraagt daar al heel lang om, om juist die inschatting te kunnen maken en dan vervolgens met die moskeeën te praten en te te vragen en te kijken wat daar nou precies verandert in zo'n moskee. En Andreas, wat, wat is nou toch, want je had het net over uh, de officiële verklaringen, dat het gaat om, om de diplomatieke verhoudingen die ze niet willen verstoren. Maar wat, wat zou daar toch achter kunnen zitten dat je op die informatie blijft zitten? Dat, dat is toch belangrijk voor een samenleving dat daar juist transparantie over bestaat? Ja, de, de, die transparantie wilde de, de Kamer ook. Uh, uh, Buitenlandse zaken zag het net uh, uh, iets anders, want die uh, uh, ja, heeft natuurlijk die gesprekken met die golflanden en die golflanden. Of landen die, die delen die informatie in vertrouwen. Hmm. En uh, daarom dacht Buitenlandse Zaken dat zij misschien daardoor niet langer die vertrouwelijke informatie zouden krijgen. Als zij deze informatie uh, uh, openbaar zouden maken. Dat is wat dus dat zij verklaren. Ja, ja, ja. dat is wat uh, buitenlandse zaken uh, als, uh, als verklaring uh, daarvoor uh, gaf. Maar nee. wij zien tegelijkertijd dat die informatie op die geheime lijsten helemaal niet volledig is. Want als we dan bijvoorbeeld. We hebben een paar voorbeelden hebben we uitgelicht. En dan blijkt al bijvoorbeeld in de moskee in Dordrecht. staat een, een bedrag bij van 88.888 dollar. Ook een heel interessant bedrag. Ja. Maar als we dan praten met oud-bestuursleden. die zeggen dan: oh ja, dat klopt wel. Maar dat was eigenlijk niet één keer. Ja, dat is drie keer uitgekeerd. Dus dan. Drie keer dat bedrag. Ja, dus die informatie die het kabinet dan zo angstvallig geheim probeert te houden is dus onvolledig. Het gaat dus om veel meer geld. Ja. Dus de vraag is, waarom willen ze dat dan zo graag geheim houden... als het niet nou ja, eens klopt? Precies, en daar zou je toch ook zelf nog um, actief over moeten handelen, lijkt mij. Dat je daar ook actief naar op zoek gaat, naar die informatie ja. zelf. Ja, en dat doen ze dus eigenlijk alleen als journalisten ernaar vragen. En als de Kamer ernaar vraagt, dat is eigenlijk niet eens genoeg. Het moet echt in de openbaarheid uh, ja, de publiciteit precies. komen. precies. En, en dit zijn niet de eerste documenten... die geheim moesten blijven en toch bekend worden? Wat doet dit met de geloofwaardigheid van de politiek, Milena? Ja, dat, uh, dat weet ik niet. Dat... Uh, dat is aan de mensen zelf. Maar in ieder geval is het, vind ik het voor ons als journalisten belangrijk... om dit soort informatie wel, op, wel te publiceren. Er is ook druk op ons uitgeoefend om het vooral niet te doen... Uh, maar wij vonden dat we dat juist wel moeten doen. Omdat ja, iedereen in de Tweede Kamer wil dit weten. Onderzoekers willen dit weten, uh, de, uh, wil het weten. De Raad van Marokkaanse Moskee willen het weten. In de gemeenschap, uh, met name de Marokkaanse Nederlandse gemeenschap... Uh, zijn ook veel uh, uh, vragen hierover. Hè. Er zijn, we hebben met moskeebezoekers gesproken die gewoon eigenlijk niet meer weten... Uh, wie er nou aan de touwtjes trekt in hun eigen moskee. Is dat hmm. de Arabische donateur of, uh, of zijn de bezoekers dat zelf? Uh, er is gewoon heel veel uh, uh, onduidelijkheid en zorgen uh, bestaan er. Uh, uh, uh, eigenlijk vooral over het feit dus dat buitenlandse organisaties... en buitenlandse mogendheden zich hier uh, op Nederlands grondgebied... Uh, mengen in de Nederlandse moskeeën. Ja. Krijgt dit politiek nog een vervolg? Helena ja, denk je? Nou ja, het is wel interessant dat... Uh, Ik zie je... veel politici reageren trouwens op jullie verhaal. Oh ja, nou, er zitten vanavond ook nog twee uh, bij ons uh, in de uitzending. Okay. Uh, Saadet Karabulut en uh, Gert-Jan Segers. Uh, maar goed, ja, de, uh, het is wel interessant dat als je bijvoorbeeld die debatten terugluistert... dat je dan Lodewijk Asscher gewoon... die krijgt heel duidelijk de vraag... wordt uw ministerie op de hoogte gehouden van religieuze investeringen... door de ambassades van Kuwait en Saudi-Arabië? En dan zegt hij... Herhaalt hij die vraag en dan zegt hij: het antwoord is nee, dat gebeurt niet. Maar dat in theorie, eigenlijk, hij zegt het heel slim... want het klopt, want Buitenlandse Zaken... werd op de hoogte gehouden, ja, niet ja, ja. sociale zaken. Maar hij was op dat moment, als hij dat zegt... op de hoogte, hij werd ook geïnformeerd... door Buitenlandse Zaken, dus eigenlijk wordt er toch... een spelletje gespeeld met, met de Kamer... en met zo van die semantische spelletjes. Ja, datzelfde als het een beetje gaat rond de dividendbelasting... heb ik het idee, maar goed, hm. over memo's... die er dan, die men niet zegt te kennen. Anyways, dank vanavond in Nieuws meer. En dan gaat deze hele week... Ja, er komen er terug, er, er terug, nog andere interessante... En we gaan ook op een gegeven moment onthullen dat er een moskee is uh, die gefinancierd wordt door een organisatie die in verband wordt gebracht met terrorismefinanciering. Dus er Ik komt ja. nog heel wat aan. Kijk naar nieuws uh, Dank voor jullie komst naar de studio van Nieuws. En um, u hoorde Milena Hoddert van Nieuwsuur en Andreas Kouwenhoven van uh, NRC. Lees die kant. <laughs> ja, dat moet ik er dan toch ook bij zeggen, toch, Andreas? Helene Geest met de files. Die zijn uh, nu aan het afnemen allemaal. Er staan er nog dertig en de meeste leveren ook nauwelijks vertraging op. Behalve op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is nog altijd drie kwartier op onthouden tussen Roelevaansveen en Leidsendam na een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn er weer vrij. And it's a boy... Dat was de reactie van veel Britse media. Toen vanmiddag bekend werd dat prinses Kate bevallen is van haar derde kind. Een zoon dus. Ook al was de hype in aanloop naar de geboorte een stuk minder dan bij de eerste twee kinderen van William en Kate. Toch stonden mensen weer rijden dik voor de hekken bij het ziekenhuis toen het nieuws bekend werd. En correspondent Tim de Witte was er heel dichtbij. Het is a boy on St. George's Day. Champagne! Het raam bekend wordt dat de baby geboren is beginnen mensen hier spontaan te zingen. De mensen schenken elkaar in plastic bekers champagne in. Voor deze groep eh, echte diehard royal fans. En Het zijn er hier, eh, nou, tientallen, misschien wel meer dan honderd. Is het toch weer een hele speciale dag. Oh, it's amazing news. So excited. Really yeah. excited, yeah. I left Suffolk past eight this morning. So yeah. Ik kwam all the way from Suffolk. I did, yeah, yeah. The bags were packed two weeks ago. I love the Royals. I follow them everywhere they go. Ik ben helemaal uit Suffolk gekomen naar Londen vanmorgen vroeg, direct toen het nieuws bekend werd dat ze vandaag zou bevallen. En daardoor kon ik gelukkig nog een plekje aan het hek bemachtigen. We need some happy news. Everything is so depressing, and we need some happy news. And I just think it's great. Een andere vrouw zegt: Ik word gewoon heel blij van dit nieuws. En we leven in tijden waarin het meeste nieuws Vooral depressief maakt. En vandaar dat ik hier ook naartoe ben gekomen, want hier wordt toch iedereen gewoon blij van. Oh jee, yeah, oh jee, yeah, oh jee. Yeah. Buckingham Palace proud announce the birth of a newly born royal prince on this St. George's Day, AD 2018. God save the Queen. Ik loop hier ook nog tegen een Nederlandse student aan... die ook een heel mooi plekje aan het hek heeft weten te bemachtigen. Ja, hoe zou je het omschrijven hier? Dat er zoveel mensen naar een ziekenhuis komen. Dat kunnen wij ons in Nederland toch niet voorstellen? Nee, het is echt chaos. De eerste keer dat ik hier, ja, toen ik vanochtend aankwam... toen dacht ik echt van, dit heb ik nog nooit gezien in Nederland. Maar uh, ja, het is gewoon de sfeer hier omheen. En toen het bekend werd gemaakt dat het een jongen was... en dat het geboren is, iedereen begon echt uh, te zingen en te dansen. Ja, het is gewoon echt heel leuk om even mee te maken. En al die pers ook, hè? Ja, zoveel pers. Ik vind het wel een beetje bizar, hoor. De grote vraag nu is vooral nog hoe de baby gaat heten. Want dat hoor je meestal pas over een aantal dagen. En daar heb je in Groot-Brittannië uiteraard de boekmakers voor, de wetkantoren. So we have Arthur, James and Albert. Those are the three most popular picks with customers for a boy. Ik praat even met Alex van... Ik zou I would be very surprised if it's not one of those names. En hij zegt Arthur is zeker een favoriet gevolgd door James en dan Albert. En hebben jullie recht van spreken? Klopte het de vorige keer ook? So the the first born was George and we made George favorite to be we made it more likely to be a boy. We were right there. With the second born Charlotte, we we thought it would be a girl and we went with Alice and Charlotte and like as as our zijn So generally we've been we've been quite Quite good with this. Ja, zegt hij bij George, de eerste Royal Baby, klopt dat als een bus? Dat was overduidelijk de favoriet. En bij Charlotte, ook toen zetten de meeste mensen geld op het feit dat het een meisje zou worden. En waren Alice en Charlotte uh, de favorieten. If there are certain trends, if, if anyone's heard a rumor and people start betting on a certain certain thing, we have Groot-Brittannië heeft er weer een koninklijke prins bij. En de rest, zo lijkt het, is vandaag even een stuk minder belangrijk. Ja, daar mag een drankje bij. Het is tien minuten voor half zeven. Het Leidse Universitair Medisch Centrum... neemt bij oudere patiënten kwetsbaarheidstesten af. Zo kan worden gekeken of de patiënt bepaalde medische handelingen... nog wel aan kan en of het wenselijk is om de operatie te verrichten. GroenLinks dient vandaag een initiatief in dat het mogelijk maakt om ouderen boven de 70 jaar eerst te testen... voordat met behandelen wordt begonnen. Ik praat uh, hierover met een van onze vaste vrienden, dominee Ad Bloemendaal. Uh, fijn dat je... Uh, Ad Bloemendaal, Ad van Nieuwpoort. Ja, dat ja. heb je als eerder. Het is grappig, ja, maar nu ja. staat het hier oh, ook het echt. staat er ook gewoon. Ja, dat is leuk. Kijk, dat moet niet gekker, keer was ik het moet niet gekken, het moet nodig uh, weer zijn aan de andere plaats toe. Ja. <laughs> hij, hij is namelijk dominee in Bloemendaal. En ik zei dat de vorige keer, maar nu heeft een redacteur het ook opgeschreven. Ja, dat gebeurt gewoon. Dat geeft helemaal niks. Uh, Ad nee. van Nieuwpoort, fijn dat je er bent. Het is een heel moeilijk onderwerp, um, heel erg gelaagd en gecompliceerd. Zullen wij afspreken dat we hier het gesprek over openen... zonder dat we een antwoord uh, gaan zoeken? Zeker, dat ja? lijkt me ook heel ingewikkeld om hier een antwoord op te hebben. Alle 70-plussers eerst testen en dan beslissen... of er al dan niet behandeld gaat worden. Wat waren jouw eerste gedachten hierbij? Nou ja, om te beginnen dacht ik... ik ben toch wel heel blij dat we in een land leven... dat uh, elke oudere, uh, net als uh, elk andere patiënt... de best mogelijke uh, behandeling ook verdient. He, en uh, nou ja, dat, dat, laten we dat eens even vooropstellen. Dat is mm. natuurlijk, de, de, de, we kunnen niet zeggen, nou die wel, die niet. Dus uh, dat is wat, het eerste wat ik dacht. Gelukkig leven En ik hoop dat dat ook echt zo zal blijven. Maar de, de grote vraag bij elke medische behandeling... zou volgens mij uh, veel meer moeten zijn... Wordt iemand er beter van? Dus dat, dat speelt ook wel een rol bij, uh, uh, bij, dit, uh, bij dit rapport, hè, deze vraag. Maar dan wordt het vooral gericht op mensen uh, zeg maar boven de 70. Ja, Tegenwoordig zeggen we toch uh, 70 is uh, het nieuwe 50. Hè? Dus het zijn eigenlijk nog hele jonge mensen. Ik ken hele jonge vitale mensen van, van 70. Maar de grote vraag zou volgens mij veel meer moeten zijn. Um, uh, wordt iemand, uh, is iemand erbij gebaat om in een medische mode terecht te komen? Mm. En dat geldt dus niet alleen voor auto, maar dat geldt misschien wel voor elke patiënt. Dus een arts is natuurlijk... Uh, de, hè, elke arts wil het liefst ingrijpen. Als er een tumor is, moet die tumor uh, eruit. Als er een, een, een, een, een hartklep het niet doet... moet er een nieuwe hartklep mm. in. Dat is ook hè, de eet de, de, de, de die een arts heeft afgelegd... die moet ingrijpen. Maar de vraag is natuurlijk elke keer... Bij, volgens mij ook bij elke behandeling... Uh, ja, wat zijn de risico's? En ook natuurlijk wegen de risico's van een ingreep... op tegen de verwachte winst van zo'n ingreep. Ja. Dat is volgens mij mij zou dat veel meer uh, de, de, de integrale vraag moeten zijn uh, in, de, in onze gezondheidszorg. En nu, nu richt het zich dus op die 70-plusser, terwijl ik denk, nou ja, is dat, misschien geldt dat niet elke patiënt. Nee, precies. Laten we even gaan naar de basis voor dit ziekenhuis. Zij baseren zich op cijfers. 10 van de 70-plussers die op de spoedeisende hulp terechtkomt, um, overlijdt binnen drie maanden. En met een groter percentage gaat het in de maanden erna ook niet goed. Ja. Zou dat leidend moeten zijn? Ik vind dat altijd wel heel ingewikkeld, hoor. al die, al die cijfers. We mm. hebben net een week gehad dat we aan het begin van de week moesten horen... dat een één glas alcohol per dag 30 uh, minuten van je leven zou afnemen. En aan het eind van de week viel het alcohol allemaal wel weer geweldig yep. mee. Dus ik vind dat ook, hè, als het gaat over die, die 10%, procent, denk ik. Nou, 90% overleeft het blijkbaar wel. Yep. Het gaat hier over die categorie ouderen. En daar gaat het ook in dit voorstel van GroenLinks over. Die dus uh, thuis wonen. Het grootste deel van de ouderen woont tegenwoordig thuis veel langer thuis dan vroeger. We hebben natuurlijk Daar is ook, op aangestuurd. hè? Ja, We hebben ja. natuurlijk al die zorgcentra, die zijn ook wegbezuinigd. Mm. Dus we, we, hè, en uh, en uh, ja, daardoor komen ook mensen sneller bij die spoedeisende eisende hulp terecht. En wat men dan nu wil gaan doen, is dat we dan voor een behandeling gaan vragen... nou, hoe bent u eraan toe? Dat is die kwetsbaarheidstest, zoals we die dus noemen. Uh, en dan zijn er drie criteria. Eén is, uh, hoe staat het met uw geheugen? Worden geheugentests gedaan? Hoe is het met uw uh, medische zijn gebruik en uh, een derde is: uh, wat was het toch meer? Uh, ja, hoe woont u zelfstandig en, okay. en kunt u zichzelf redden in dat huis? Hmm. Dat vind ik toch al ingewikkelde vragen. Ja, en bovendien is het niet problematisch dat je van zoiets als kwetsbaarheid. Uh, wat volgens mij amper te meten valt, een cijfer uh, produceert, wat, waar je vervolgens ja of nee tegen kan zeggen. Nou, precies, want uh, het moet ook nog heel snel, want uh, iemand komt op die spoedeisende hulp, dus dan moet in een heel kort gesprekje, moet even de kwetsbaarheid gemeten worden. En daar moeten we dan niet heen, is jouw conclusie? Dat, dat denk moeten we ik dus toch niet eigenlijk doen? niet, want uh, want de, de grote vraag is: dan ga je dan zeggen dat bijvoorbeeld uh, dementerende ouderen niet meer geholpen moeten worden? Mm. Ga je dan bijvoorbeeld zeggen dat mensen die alleen wonen eigenlijk maar beter niet geholpen kunnen worden? Ik vind dat toch ingewikkeld vragen hoor, Lara. Dus ja. het zou veel minder nogmaals voor mij moeten gaan. Gaat iemand, laten we zeggen, beter dat ziekenhuis uit dan die is ingegaan? Kun je, dat, kun je, kun je die afweging En dat maken? moet dan dus, denk ik, als ik jou zo hoor, in gesprek tot stand komen. Uh, door de, de, de arts moet dat beoordelen, maar ook de patiënt zelf. Ja, het kan natuurlijk sowieso niet zijn dat een arts uh, een, een, een besluit zou kunnen nemen van we gaan niet behandelen. Dat zal hmm. toch altijd natuurlijk in het, in het uh, gesprek met die patiënt ook moeten zijn. Maar en dan kan je dus de... niet zo'n format opplakken, als ik jou hoor, wat ze nu zouden willen. Nee, proberen. want elke situatie is anders. Maar ik denk wel dat een arts uh, uitgedaagd moet worden om echt zich in te leven in die patiënt. En ook, ook met die patiënt ook te delen van ja, wat de risico's van zo'n behandeling zijn. Hmm. En uh, dat gebeurt natuurlijk wel. Maar misschien moet dat nog wel wat zorgvuldiger. Hè? Dus, en juist niet. Uh, Zo'n efficiencieslag zoals dit een beetje op me overkomt. Ik weet niet hoe dat ook. gaat. Ja, en dat is natuurlijk het, het, het, het achterliggende idee. Is natuurlijk die kostenbesparing ook. En dat vind mm. ik toch wel een interessante. Dat GroenLinks daarmee komt. Jesse Klaver die staat natuurlijk hè, ervoor. Dat uh, onze hele samenleving is doordrongen van het economisme. Maar als dat natuurlijk een criterium wordt. Die kostenbesparing voor de behandeling van patiënten. denk ik, Dan zijn we, bevinden we ons op een, uh, op een hellend vlak. Dat moeten we denk ik toch eerlijk gezegd niet willen. Ad van Nieuwpoort. Dominee in Bloemendaal. Dank voor je komst weer. Hier Bedankt. naar de studio van Nieuws in Co. Fijn dat je hierover met ons wilde praten. Tot zover Nieuws in Co. Met de baby. Princess Kate is bevallen van een zoon. Maximaal 45 jaar werken... vinden werkgevers en werknemers. En er zijn toch dividendmomo's. Jawel, en ze worden openbaar. Dat afwegend, hebben we gezegd... is het goed om een eenmalige... Uitzondering te maken op de vertrouwelijkheid van die stukken. Dat lijkt me onvermijdelijk. Daarvan heb ik toen gezegd en ook andere fractievoorzitters ons niet bekend. Uh, dus dat was sowieso al een beetje een ongeloofwaardig verhaal. Dat, dat, daar hebben wij geen herinnering aan. Maar dat wordt het nu eens te meer. En dan wil ik ook een uitleg waarom er zo lang over gezwegen en gelogen is. Hmm, ik heb het gevoel dat er een debatje aan zit te komen. Uh, Gevrektigingen zeer doen en uh, pols, knieën. Praktische oplossing om te kiezen voor 45 jaar en dan is het mooi geweest. Oh jee, Oh jee, Oh yay! Ah, oh oh oh, it's amazing news. So excited, and we need some happy news. And I just think it's great. This is Boy on St. George's Day. God save the queen. Een hey jongetje. Dus straks dit is de dag met Thijs van der Brink ook een jongetje. Fijne avond. NPO Radio 1. Bij een luchtaanval in Jemen zijn zeker 20 bezoekers van een bruiloft gedood. Onder de doden zou ook de bruid zijn. Minstens 45 mensen raakten gewond. De luchtaanval is uitgevoerd door een internationale coalitie... onder leiding van Saoedi-Arabië, die strijdt tegen Houthi-rebellen in Jemen. Zeker 30 islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd en soms ook gekregen uit conservatieve golfstaten. De financiering is omstreden en zou een van de oorzaken zijn van een groeiende steun voor het salafisme in Nederland, een fundamentalistische stroming van de islam. Twaalf vermanningsleden van een Gronings vrachtschip zijn voor de kust van Afrika gegijzeld door piraten. De gegijzelden zijn geen Nederlanders. Waar ze wel vandaan komen is onduidelijk. Ook is onbekend hoe ze eraan toe zijn. Het schip is van de Groningse rederij Forest Wave. En Ayassid Joël Veldman is zes tot negen maanden uitgeschakeld. Hij heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd. Afgelopen donderdag werd Veldman met een brancard van het veld gedragen tijdens de wedstrijd tegen VVV Venlo. Voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. De stapelwolken die er nu nog zijn, die zullen vanavond verdwijnen. Later in de nacht komt er een front dichterbij... en dat betekent dat de bewolking vanuit het westen weer zal toenemen. Na middernacht zal er in het noordwesten en noorden wat regen kunnen vallen. In het zuiden houden we opklaringen... daar minimumtemperaturen van een graad of 7... tot een graad of 10 in het noorden en noordwesten van het land. Dan morgen ligt er een front boven ons land en betekent in het noorden en midden veel bewolking en nu dan regen. In het zuiden blijft het meest droog, ook daar is het overigens bewolkt. Alleen in Zuid-Limburg zou een enkele opklaring voorbij kunnen trekken. Maximum temperaturen een graad of 18 in Zuid-Limburg. In de rest van het land, daar wordt het zo'n 15 tot 13 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 6. En na morgen hebben we dan woensdagochtend wat regen. Smiddags is het droog met zo'n 12 tot 14 graden. Donderdag enkele buien, dan is het uh, aan de koele kant met 12 of 13 graden. Koningsdag, vrijdag, dan is het een graad of 14. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. En nu de verkeersinformatie met Helene Geest. Alle files zijn nu aan het oplossen en er zijn ook weinig bijzonderheden meer. De langste file nog op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelevarensveen en Leidsendam, 11 kilometer. De vertraging is daar 40 minuten na een ongeluk... maar die vertraging neemt nu wel snel af, want alle rijstroken zijn vrij. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Moeten robots rechten krijgen? En wie is er aansprakelijk als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt? Want het is nogal spannend om in de auto de touwtjes uit handen te geven. Hoe voelt dat? Ja, ze, heel erg eng dit. Ik vind, ja. Je vertrouwt het zullen me van nature niet. Ja, het staat deze week bij de Europese Commissie op de agenda... en wij nemen na kwart voor zeven een voorschot. Dit is de dag waarop het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend maakte... dat bijna een kwart van de beroepsbevolking geen vaste baan had vorig jaar. Bij jongeren is dat zelfs twee derde. Onze commentator is journalist niet meer piepjong, maar zeker ook nog niet oud. Anton de Wit, goedenavond. af. niet goed piepoud, inderdaad. Ook nee. niet oud. Wat is jouw stelling bij dat nieuws? Mijn stelling hierbij is dat jongeren de dupe zijn van hun eigen onvermogen om zich vast te leggen. Is het Wilhelmus aan een nieuw jasje toe? Of moeten we überhaupt een nieuw volkslied krijgen? De tekst uit de 16e eeuw blijkt voor veel mensen net even wat te moeilijk. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse Bloed. Nou, Dan houdt het een beetje op, denk ik. Wilhelmus... Dat was het. <laughs> ik weet echt niet hoe die gaat. Die Wie kent het niet? Nou, ongeveer de helft van de voetballers van het Nederlands Elftal. Met Koningsdag op de stoep is de Nationale Opera de Wilhelmus Challenge gestart. Want hoe zou ons volkslied klinken als het nu werd gecomponeerd? Zijn we eigenlijk toe aan een nieuw volkslied? Of voldoet die tekst uit de 16e eeuw nog prima? Hier aan tafel Ineke Strouwke, oud-directeur kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Goedenavond, hartelijk welkom. Hello. Of moet ik eigenlijk stroeken zeggen? Nee, strauk is, is goed. Strauk ja. is goed, mooi, gelukkig. En Mechtot van Gestel, hoofd van de afdeling educatie en participatie... van de Nationale Opera en Ballet. Klopt. Ook helemaal goed. En aan de telefoon is er ook nog muzikant en muziekkenner Ad Visser. Ook u, goedenavond. Hartelijk welkom. Mevrouw, mevrouw van Gestel, vanwaar die challenge? Die challenge is niet per se om een nieuw volkslied te creëren... maar uh, er was natuurlijk veel te doen om het volkslied de laatste tijd... En omdat het in eerste instantie een zangstuk was, vonden wij het leuk om eens te kijken... waar komt dat vandaan, hoe is het ontstaan? En er blijken vele versies te zijn. Er blijkt ook een periode te zijn geweest dat je een beetje je eigen invulling eraan mocht geven. En waar? Mocht je gewoon zelf de tekst bedenken? Je mocht een beetje zelf de tekst bedenken. Toen was het nog niet ons volkslied overigens, was okay. het was gewoon een volksliedje. Um, Als je dat en... op dezelfde melodie deed dan? Nou nee, de oh, zelfs, de zel zelfs de melodie heeft heel veel versies gekend. Okay. En vanwege die geschiedenis en ook vanwege het feit... dat als je het met andere volksliederen vergelijkt... het Wilhelmus uh, uh, bijna een soort van aria is. Het, is heel erg, het gaat erg over de ik, niet zozeer over de wij. Het zijn de ervaringen van Willem die in dat volkslied worden gezongen. Daarom vonden we het als, als operahuis leuk om eens te kijken... Van, als we nou die traditie nemen, zowel van dat het een soort aria is... als dat het vele versies heeft gekend. Wat gebeurt er als we een oproep doen of op mensen hun eigen interpretatie, hun eigen versie... hun eigen uitvoering zouden gaan maken. Ja, eigenlijk gewoon leuk. Dat was eigenlijk een het idee. Eigenlijk gewoon leuk, maar, maar ook om... Uh, te kijken hoe we... Hè, we hebben net die twee jongeren gehoord aan het begin... Die, die wisten het uh, even die, niet meer zo goed. verder kwamen dan Wilhelmus. Uh, het is een oproep van onze uh, jonge ambassadeurs, de spektakelaars. Dus ook een manier om te kijken hoe we dan weer meer betrokkenheid... bij het Ja, precies. Dat, kunnen dat kunnen er zit er, er wel onder. Er zit wel een serieuze laag onder van... Absoluut. kunnen we iets meer van onszelf ja, nou, er maken? Er zitten eigenlijk twee serieuze lagen onder. Eén is dat het altijd goed is voor jongeren om met muziek bezig te zijn. En om daar op een creatieve manier mee om te gaan. Zeker. Ook goed om te zingen. En het andere is om te kijken van... Waar komt dat volkslied nou vandaan? Ja. En hoe maken we het weer relevant? Ja, mevrouw Stouke, zou u voor een alternatief wel helemaal zijn? Nou, van mij mag het volkslied wel uh, veranderen. Alleen, het is ontzettend moeilijk... om daar ook echt een nationaal volkslied van te maken. Kijk, een kenmerk van een volkslied is dat er uh, heel veel versies zijn... en dat uh, mensen er ook allerlei uh, nieuwe teksten aan maken. Ook vaak spotteksten natuurlijk. Hè. Het, het Hele pikante heb je zelfs. Uh, ja, van oorsprong was het een spotliedje. Ja, spot ja, ja, het was een spotliedje. Ja, ooit begonnen nou, zelfs. Zo okay. zo het ooit begonnen. Nou, niet de tekst, maar uh, de melodie hè, was een spotlied. Ja. Uh. Okay. Uh, uh, kijk, het... Maar ja, om, het is heel moeilijk. Kijk, als we het heel anders wordt gespeeld. Hè, dan voelen we ons één. dan voelen we ons, dat ook in ons hart. Nou, eh, als je nu een nieuw volkslied zou maken. en je zou dat echt ook een beeld willen geven van onze huidige maatschappij... dan moet je A, een verschrikkelijk goed lied schrijven... maar het moet van onderop nog echt ook zo gevoeld worden. Ja. Ja, en het buitenland moet het op een gegeven moment ook nog herkennen als volkslied. Dus dat duurt wel een tijdje voordat je dan echt weer een volkslied hebt... wat van ons allemaal is en wat ook in ons hart zit. Ja, en dan begint de discussie waarschijnlijk opnieuw... want dan is de maatschappij ook weer veranderd. Ja, precies, dus, zo lang duurt ja. het wel, ja. Dus, als is aan de telefoon... Als, je, hebt, je bent voor een nieuw volkslied, heb ik me laten vertellen... sterker nog, je hebt er een geschreven... Nou ja, ik heb, ja, ik heb uh, een paar voorzetten gedaan, inderdaad. Maar uh, de essentie lijkt mij van een, een volkslied, als je deze tijd neemt... Uh, A, ah, ben ik het met de vorige uh, spreker eens, die zei van... Ja, luister, als je hem nu aanpast aan de tijd, hè, als je dat steeds zou doen... Dan, eh, dan kan je dat doen. Maar eh, op het moment dat je de tekst geschreven hebt... is de tijd alweer veranderd. Want zo gaat ja. het op. Hè, als, het, eh, als je het eerst nog met z'n allen... Eh, tot een intern gevoel zou moeten brengen... dat je je ver, verbroederd voelt. Nou, op dit moment je verbroederd voelen... met de eerste regel... Wilhelms van Assauer ben ik van Duitse bloed. Nou, die, eh, die regel heb ik ook nooit kunnen internaliseren. Want daar heb, daar heb ik helemaal niks mee. En de koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Ook al niet. Nee. Dus, eh, het is nooit jouw geweest. Uh, nou ja, het is, uh, het is een leuke traditie. Maar uh, wat, als je het nou echt zou willen doen... dan zou mijn voorstel zijn... Laten we het, wat concluderen we? Niemand, een hele grote groep komt niet verder dan vier regels. Mm -hmm. Als we het nou... We zitten in een tijd van snel, vlug, vlug... Moet je daar altijd aandacht aan besteden? Nee, niet. Maar hier zou dat heel goed kunnen. Waarom? Wat is de functie van het volkslied in deze tijd? Namelijk die verbroedering en dat ja. gevoel. Ja. Nou, dat komt wel uit die muziek voort. Die melodie is anders dan andere. dus die is... Oké, okay, die houden we, in, die die we intact dan. En verder moet je een licht tikje nationalisme erin brengen, maar niet te veel. <lacht> en het moet voor iedereen begrijpelijk zijn... en iedereen moet zich ermee kunnen, ja. kunnen identificeren. En dat is... Oh Nederland, geweldig, geweldig Nederland, klaar. O oh Nederland, geweldig, geweldig Nederland, Nederland, geweldig, geweldig... Dat vind je dan maar een tikje nationalistisch, begrijp ik. Dat is je een tikje nationalistisch, <laughs> ja. dat kan iedereen begrijpen. Kom je net uit Syrië en ben je ook hier... Uh, ja, dan heb je het ook snel Nederland. geleerd, oké, okay, oké. Okay. vind je ja. dat ook, en zo komen we verder. Ja, oké. Okay. Iedereen kan het onthouden en ik hoor het, het meeste gebruld bij uh, uh, voetbalwedstrijden, Dus dat is ook geregeld. Ja, mevrouw van, Strouken. Wel zou u het huidige Wilhelmus willen inruilen voor het Wilhelmus van Advisser? Nou, ik zou het wel sneller uit mijn hoofd leren. Ja, dat zeker. <laughs> uh, er is iets voor te zeggen. Nee, ik zou het niet uh, willen inruilen. Ik weet ook niet of dat uh, zo zou kan. Kijk, weet je met een volks, waarom het Wilhelmers nu ons volkslied is? En waarom het, wij dat ook zo voelen? Dat heeft te maken met dat er in de 19e eeuw grote uh, verschillen waren... tussen protestantisme en uh, mm -hmm. katholicisme. Dus die wilde het huidige uh, dat in dat tijdperk dat uh, lieten uh, weer... Wien's ma ma Nederland, mag ik iets wier? heel plat zeggen, volgens mij? Herkennen we het vooral omdat we het vanaf kleins af aan gehoord hebben. En daardoor ja. zit het in onze hart, in onze maar, buik. Maar het is pas sinds 1932 ons volkslied. Hè? Ja. En als er geen Tweede Wereldoorlog was geweest... dan was het waarschijnlijk ook had het veel lang geduurd... voordat het ons nationaal symbool was geworden. Dus er nee. ja, moeten wel wat dingen gebeuren. Reden, maar... Ja, u ja. zegt aanpassen. M Mertel, wat nou, zegt u? Wij, wij pleiten eigenlijk nog helemaal niet voor een aanpassing... of een nieuw volkslied. Wat, wat wij willen doen is een soort van verkenning door mensen... Te vragen, als je het zou aanpassen, wat zou jouw versie zijn? Wat zou jouw oplossing zijn? Wat ja. zou jouw tekst zijn? Wat maar dat jouw is zoveel zijn? hoofd en zoveel zinnen. Dat kunnen hele ja, verschillende oplossingen worden. Maar, maar, maar, maar daarom is die verkenning juist zo ontzettend interessant. Omdat je mensen de kans geeft om, om hun, uh, hun versie te laten worden. Maar opnemen. dat gaat niet ergens tot, tot leiden. We hebben het gehad bij uh, toen, uh, toen Willem-Alexander Koning werd. Ja. Toen was er ook zo'n lied gemaakt. Nou, daar blakken de, uh, de, de pleuren over oh, uit. Wow. Hey. Ja, dat, dat, was was ja. Dat, was, dat was verschrikkelijk. Ik geloof, ook, ik geloof ook niet dat het onze directe bedoeling is... Om, om, omdat het naar een nieuw volkslied moet leiden... Uh, maar een beetje meer uh, bewustwording over het volkslied kan helpen. En zeker bij jongeren is uh, Ja, betrokkenheid... want we moeten het wel weer gaan zingen hè, straks uh, op school. Ja. ja, maar dan ook is het... Ik ben heel erg voorstander van om het dan altijd in een context te plaatsen. En als je gewoon het Wilhelmus gaat zingen... dan zullen heel veel leerlingen iets hebben van... Mm. Maar in de context laten uitleggen waar het vandaan uitleggen komt. De geschiedenis komt, ervan. Maar ze ook, ook, ook kinderen er actief deel aan laten nemen... door ze een eigen interpretatie te laten maken. Okay. Dan, dan krijg je uh, meer verbondenheid met wat uiteindelijk het volkslied Pff, is. Maar dan gaat elke klas zijn eigen oh, versie oh, maken. daar ben ik helemaal niet mee eens. Trouwens. Oh, mag wil oh. even een minuut vissen? Kom oh. er maar in. Nee, nee als, we de, als we net uh, constateren dat... Uh, de, de grond van het lied, onder andere heeft uh, de protestanten en de katholieken. Nou, we hebben ook nog uh, natuurlijk uh, andere uh, godsdiensten in ons land nu, dus uh, als je de religie gaat betrekken in het volkslied, ben je precies bezig om datgene te doen wat niet tot verbroedering leidt. Dus dat, ik zou dat, als dat, eerste dat, dat, willen zeggen dat moet je eruit. Nee, nee, nee, ik zag ja, Anton net ja, een box. Hij ja, is katholiek, joh. ik ben protestant, dat gaat best goed hoor. ja. Laat God er nou, maar in staan. We hebben juist iets transcendents nodig om te verbroederen, zou ik zeggen. Dat, uh... Nou, tegen God is niet tegen natuurlijk. Nee, oh, maar maar we weet je we wat, wat, wat, we nou, wat, wat nodig denken. is, is eigenlijk een steengoed lied. Een steengoede tekst, hè. we hebben een goede melodie, Maar dan moet het van onderop moet het nog gevoeld worden. Ja, dus, ja, maar ja uh, we daar, zijn met zoveel verschillende mensen. Ja, da, da, nou, Voordat daarom we zeg ik ook, ook van... Uh, als je dat volkslied uh, overboord zet, weet waar je aan begint. Hè. Ja, maar juist daarom ja. heb je een tekst nodig hey, die niemand begrijpt, lijkt mij. Even Anton de Wit, Anton. Je hebt een tekst nodig die niemand begrijpt... Ik kom iedere week inderdaad in een katholieke kerk. Daar zingen we de geloofsbeleidenis Bij voorkeur in het Latijn. Ik begrijp daar uh, twee derde <laughs> ja, niet van. Okay. Maar juist dat verbroedert. Geeft, uh, ik, ik vind ook het, de kracht van het volkslied. Ik, dat, eigenlijk dat ik er zo weinig van begrijp. Dan, dan komt er een mysterie in. Uh, uh, gaat erin meeklinken. Wat misschien juist daarom kan verbroederen. Dit is waarom je oh, hartstochtelijk nou, katholiek bent. Absoluut. Als dat de clue is. Ik ben het daar overigens wel. Ik ben ook een voorstel, uh, voorstander van mysteries. Dat is interessant. Maar als dat. Als, ja, ja, ja, dat, dat, maar je moet het niet helemaal grijpbaar maken. Dat kan, een, een, een, het kan helpen. Zijn. Maar ja. laten we het dan achterstevoren gaan zingen. Dan hebben we dat probleem helemaal niet <laughs> meer. Oh, ja, dat is, is ook wel interessant. Mysterieus. En dan zijn we met ja. één couplet klaar. En niemand ja. begrijpt het. Nou, jongens, wat een verbroedering. Oké, okay, mevrouw Strouke, wat is nou, kijk, u, u, u ziet wel het probleem. Ook dat het ja, misschien ik, niet meer door iedereen wordt gedragen. Wat is nee, uw oplossing? Nou, kijk. Ik, ik heb zelf in... Uh, Brabant heeft had een uh, volkslied. Hertog uh, Jan. Ik heb in de commissie gezeten. Want er moest een nieuw volkslied komen. Nou, wij kwamen er natuurlijk helemaal nee. niet uit. Nee. En nu zie je heel langzaam dat Denk aan Brabant van Guus Meeuws... Dat dat eigenlijk een beetje dat het... Brabant. Uh, ja, dan, kijk, als je Brabant bent, dan voel je dat ook. Hè. Dus dat ja, dat een langzamerhand een beetje dat volkslied wordt. Dus het moet... Ja, je, het je moet ontstaan. Dan nog, je kunt ja, het niet organiseren, Nee, je moet, je moet een steengoedlied hebben... En dan kun je maar hopen dat het ook echt een volkslied wordt. En dan moet het ook nog, uh, ook nog erkend worden ja. als volkslied natuurlijk. Mevrouw Van Gestel, tot slot, waar gaat het uiteindelijk toe leiden bij jullie? Het, waar het, nou, waar oh. het toe gaat leiden is dat <laughs> we een aantal... Een aantal... Het wordt geen chaos, omdat we totaal niet pleiten voor een ander volkslied. Wat wij proberen te doen, is meer kennis van het volkslied. Meer kennis van de muziek, van de muzikale traditie waar het uit voortkomt. Waardoor er meer betrokkenheid met het maar volkslied ontstaat. Maar misschien zit er wel een fantastisch li Wie weet, lied tussen. Fantastisch waardoor het gaat ontstaan. En wordt dat in één keer ontarmd. We gaan in elk geval de beste, de meest originele... de leukste inzendingen uitnodigen... voor een concert bij ons in de Foyer op Prinsjesdag. Kijk eens aan, dat in ieder geval. En dan kijken we waar het ja. toelaat. Misschien wordt het een mysterie. misschien, wordt een nieuwe, en een misschien is de uitkomst wel, wel dat we toch heel erg van ons Volkslied houden. Het gaat niet om het om het Nee, precies. Er is, van eind, er is geen einddoel. Er is geen nee. einddoel. Oké, okay, helemaal gerustgesteld. Alle liefhebbers van we helemaal, helemaal rustig blijven. Ineke Strauken, Mechtot van Gestel en Advissen. Allemaal hartelijk dank. Ciao. Dit is de dag waarop bekend werd dat Wesley Snyder toch een afscheidswedstrijd krijgt. Op 6 september speelt de voetballer zijn laatste in het land tegen Peru in de Johan Cruijff Arena. Eerder liet Snyder tegenover de NOS weten dat hij het erg jammer zou vinden als hij geen afscheidswedstrijd kreeg. Ik ben 15 jaar, ben ik een ik non-stop, onafgebroken bij geweest. Ik ben een record international van het Nederlands elftal. En uh, ja, niet alleen voor mij, maar ook voor de fans vind ik dat wij een, uh, een waardig afscheid voor, voor elkaar, hè? Dat, dat, wel, uh, dat dat wel op zijn plaats is. Dit is de dag waarop uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal werknemers met een flexcontract is gestegen tot bijna een kwart. Bij jongeren zelfs is twee derde flexwerker. Dat is lang niet altijd een eigen keuze. Als werknemer wil je altijd het beste doen voor je baas. En als je de baas bent, dan zegt hier, je mag blijven, ik wil je vast in ons team hebben. Ja, daar werkt iedereen voor. Ik denk jij ja, <tiedt> ook. Ga erover door met commentator Anton de Wit. Anton, jij zei net al, jongeren zijn de dupe van hun eigen onvermogen om zich te committeren. Ja. eerste wat ik dan denk is, kunnen ze vaste banen krijgen, maar nemen ze ze niet? Nee, dus de, natuurlijk. De werkgevers die, die hebben hier ook een hele belangrijke rol in. Hè. Dat is een terechte opmerking. En dat hoort, daar wordt in de discussie ook veel, en denk ik, terecht op, op gefocust. Maar, maar uh, De discussie ik, op Facebook, zeg je? Nou, of? sowieso de oh, discussie in zijn de algemeenheid. Okay. In zijn ja. algemeenheid. Ook, ook inderdaad, op Facebook werd hierover doorgediscussieerd met als uh, uh, tendens... Ja, kijk eens, je krijgt nergens meer een, een nee, vast contract. Dus, dus hoezo ik commiteer me niet? Nee, nee precies. Dat maar is het, niet het punt wat je wil maken? Nee, nee, Dus dat is waar en dat maakt het moeilijk... maar we, we, we dragen er allemaal verantwoordelijkheid voor. Ik ben dan wel net geen millennial... maar onze generatie uh, van, van millennials, om toch maar even zo, zo te zeggen... is gewend geraakt om uh, op, op allerlei terreinen... eigenlijk uh, uh, niet meer de vastigheid te zoeken. Bijna, bijna bindingsangst te cultiveren als iets moois. Hè. We gaan, uh, we gaan uh, reizen, we gaan uh, in relatie... Relaties ook eerst een hoop heen en weer snoepen. voordat we de ware hebben gevonden. Qua banen dus ook. van de ene naar de andere baan. En, en dat staat ook goed op ons cv, is dan het argument. Ja. Maar de keerzijde zien we hier natuurlijk. Dat ook vrijwilligerswerk. Binnen vrijwilligerswerk. mensen vaak aan een project. maar niet voor langere jaren. Nee. aan een organisatie. Nee, dus alle organisaties. die bezig zijn met vrijwilligerswerk. zien dat ook als een groot probleem. Ja. Mensen willen nog wel vrijwilligerswerk doen. maar heel kortstondig. Even voor, het, voor de ene ervaring. En ja. dan is het hoop naar de volgende ervaring. En natuurlijk, daar is heel veel voor te zeggen... want het is ook heel mooi, al die ervaringen... maar ja, je kunt je wel afvragen van uh, uh, waar leidt het toe... O, andere ander recent onderzoek zei bijvoorbeeld dat, we, uh, dat er ook steeds meer burn-outs onder precies deze ja. generatie uh, voorkomen. Ja, het is moeilijk om daar natuurlijk één uh, op één een kausaal verband tussen te trekken. Maar ik denk dat het wel in dezelfde uh, sfeer past. Want hebben wij mensen gewoon een beetje saaie vastigheid nodig om te overleven? Ik denk het wel, ja. ja volgens mij hebben we meer saaiheid en uh, stabiliteit <lacht> nodig dan uh, durven uh, en willen toegeven uh, vaak. Uh, ja, dan laat ik voor mezelf spreken. Ik ben uh, ontzettend saai. <lacht> ja, ja, daar word je heel gelukkig word je heel van. van. Mevrouw Stouke, ik zag u knikken. Ja, nou, kijk, wat, wat jongeren niet hebben... dat ze echt een wortel uh, ergens wortelen. Hè? Precies. En uh, dat zie je gewoon bij vrijwilligerswerk... zie je bij jongeren in, in de banen en zo. En dat is ook waar je... ja, dat kan, je kunt heel veel uh, ja, ervaringen krijgen... maar een gegeven moment moet je ook die stap durven te zetten... om ergens vast te gaan werken. Vaste relatie, maar ook vast vrijwilligerswerk. Hè? Ja, een zeker commitment ja. Uh, ja. hebben in een... En dat in is in een, inderdaad bedrijf. wel iets van deze tijd. Ja. Ja. En jij, jij zegt, ja. Anton, jongeren moeten... Het ook gewoon weer gaan doen, want dan is de kans op een vaste baan ook groter. Ja, misschien het ook dus minder accepteren. Want natuurlijk, die, uh, dan wordt er op Facebook op de discussie die hierover ontstond werd ook terechtgezegd: dan zegt een werkgever ja, voor jou tien anderen. Maar als we het met z'n alles wat minder zouden accepteren en meer eisen van nee, maar he, we, uh, meer stabiliteit eisen, ja, misschien dat het bij werkgevers dan ook gaat dagen dat het uh, uh, geen houdbare situatie is. Ik denk overigens dat het voor werkgevers natuurlijk, uh, um, uh, je, je, je, uh, je, je moet een zekere flexibiliteit hebben, maar uh, het is op lange termijn ook niet goed als iedereen met een burn-out thuis komt te zitten. Of als mensen voortdurend onzeker zijn van heb ik volgend jaar mijn baan nog. Ja, precies, ja. precies. Ja. Dus uiteindelijk ja. moeten we allemaal ons iets meer aan elkaar binden om de samenleving een beetje... Lijkt mij een uitstekend voornemen, uit ja. Oké, okay, ja, het was jouw voornemen hoor. Ik ga er zelf nog eens over nadenken. Ja, ja hoe is. lang werk jij hier al thuis? Uh, nog geen 40 jaar. Ge nou, maar dat is toch al een gouden hoor. Maar wel boven de 20. <laughs> Dit is de dag waarop de luidsprekers op de grens van Noord- en Zuid-Korea zijn uitgeschakeld. Deze speakers zenden sinds twee jaar propagandateksten naar de andere kant uit. Maar nu is het stil, omdat Zuid-Korea binnenkort besprekingen heeft met Noord-Korea. Nu zal het Noord het vast niet erg vinden dat dit verboden nummer van de Zuid-Koreaanse band Big Bang even niet meer door de speakers schalt. De dag roept door prins, uh, pri uh, prins William en zijn vrouw Kate hun derde kind verwelkomen. De hertogin van Cambridge beviel rond 11 uur lokale tijd van een gezonde zoon tot grote vreugde van deze fan die met baby pop buiten het ziekenhuis stond te wachten en ook al een suggestie voor de naam van de baby doet. Excited over the new baby, even the baby's excited. The baby's called Philip. Aanstaande woensdag presenteert de Europese Commissie een strategie... over hoe om te gaan met kunstmatige intelligentie zoals robots. Het Europees Parlement overweegt zelfs om robots... dezelfde rechtspersoonlijke status te geven als mensen. We gaan erover praten met Rob van der Hoven van Genderen. Hij is directeur van het Center for Law and Internet van de Vrije Universiteit. En hij vindt dat een goed idee. Rini van Est is onderzoeker bij het ratenau Instituut. En die ziet er veel minder in. Erin. Goeie avond, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, meneer van der Hoven van Genderen. Ik moest best wel een tijdje schakelen in mijn hoofd voordat ik het onderwerp goed had. Dus het zou ons heel erg helpen als we het een beetje concreet kunnen maken. Laten we maar even die zelfrijdende auto als uitgangspunt nemen. Die mag nu nog niet de weg op, geloof ik. Omdat juridisch niet is afgetimmerd wie verantwoordelijk is als de auto op hol slaat, nou, daar zijn. Uh, even kijken, heb ik aan. Ja, hij doet het. Uh, nee, het uh, nee, ik, ik denk dat, uh, dat er heel veel geregeld moet worden. voordat je uh, daar een uh, autonome auto uh, zo kan, gang kan laten gaan. Bovendien is de techniek ook absoluut nog niet zo ver. Maar in Amerika rijden ze al, toch? Ja, maar dat zijn allemaal. Uh, in, in Duitsland zijn er ook op uh, de A9 gecertificeerde stukken waar uh, een auto mag rijden. En hier zijn ook voorstellen om bepaalde uh, delen van de wegen. Te gebruiken voor het experiment. Maar er zijn nog helemaal geen autonome auto's. Er zijn auto's. Die... Wat, de, wat de definitie van een autonoom is, is een autonome auto is eentje die zelf rijdt. Ja, die ongecontroleerd eh, dus ja, ja. de functie kan vervullen op allerlei terreinen. Dus eh, op het gebied van de veiligheid en eh, de sturing, zonder dat er een menselijke controle ja. mogelijk is. Maar we praten over de situatie dat dat wel zo is. Nou, stel dat dat wel ja. zo zou zijn, dan zou dat een heleboel ongelukken schelen. Dat is natuurlijk al heel prettig. Het wordt er veel veiliger van. Eh, het wordt er, nou, er was ook een, een studie van het Europese parlement waarin uh, werd aangegeven dat uh, als alle auto's autonoom zouden zijn dat er 93% minder ongelukken zouden gebeuren. Ja, okay. En je gaat maar na. Ik bedoel, alle, vrijwel alle ongelukken zijn het resultaat van menselijke ja, fouten. Maar ik wil even naar, die, naar de juridische status dan. Het is een autonome auto. Het is een autonome auto. Dat gooit meteen even in de prullenbak. Die zal geen rechtspersoonlijkheid behoeven. Want uh, dat, dat is niet nodig. Hij neemt geen beslissingen met rechtsgevolg. Aanspraak is een andere kwestie. Uh, nu is het verkeers, uh, de we hele wegenverkeerswet is ja. gericht op de positie van de bestuurder. Die is verantwoordelijk, die ja. is aansprakelijk. Maar nou, de vraag is wie is aansprakelijk als zo'n zelfrijdende auto uh, ergens uh, iemand, iemand overhoop rijdt? Nou, dat is een probleem, omdat uh, door het gebruik van, van zelflerende algoritmen... die de basis vormen van besluitvorming ja. van zo'n zo systeem... zo'n kunstmatig systeem, dat moeilijk is na te gaan waar de fout ligt... En te meer omdat er zo ontzettend veel partijen zullen zijn die data le ja. leveren. Zoals uh, meteorologische diensten, beheerder van de infrastructuur... de andere gebruikers van, uh, van autonome auto's of niet autonome En dus auto's. is het een oplossing om die autonome auto zelf een status te geven? Een juridische status? Nou, dat, dat, dat is niet eens nodig. Je, het is, uh, de, hoe, hoe ga je om met, uh, met verantwoordelijkheden en, en schades? Uh, je kan een, een, een systeem uh, ontwikkelen waar uh, een ieder die deelneemt in het verkeer... zoals er nu ook. Is. Uh, dat hij uh, een verzekering heeft, een aansprakelijkheidsverzekering. Uh, en dat partijen, over en weer, okay. zoals in het Zweedse verzekeringssysteem, dat ze elkaar uh, dat, dat de schade gewoon wordt betaald of vanuit een fonds voor een ja, Meneer Van Est, vindt u het een goed idee om uh, robots rechten te geven of plichten of aansprakelijkheid? Nee, ik denk dat, dat geen probleem uh, ge geen goed idee is. Uh, op het moment dat we steeds uh, autonomere, slimmere systemen krijgen, dan is het van belang dat de mens controle bij het houden. Dus betekenisvolle controle. Nou hadden we het net over die zelfsturende auto. Ja, doe maar. Dan snap op, op, het, ik het weer. op het moment dat die, dat die auto zelf, zelfsturend is en echt autonoom, dan moet je je voorstellen dat die auto, dus jij als bestuurder, hebt in feite geen verantwoordelijkheid meer voor die auto. Maar ja. eigenlijk het probleem van aansprakelijkheid is dan heel makkelijk. omdat Het is net als jij in een, in een bus stapt. De busvervoerder is dan uh, ja. verantwoordelijk. Maar wie is en dat, dat geldt dan eigenlijk een... ook voor die autonome auto? Wie is dat dan? De, de, de, wel de bestuurder. De, nou, dat is de vlooteigenaar. Dus stel dat Tesla de vlooteigenaar is. Dan ja, is Tesla van gekocht. Moment. Ik heb hem gekocht van Tesla, die auto. Ik heb hem gekocht. Ja, waarom zou, waarom zou een, een, een leverancier of een producent... altijd aansprakelijk moeten zijn? Bedoel, wij, wij gebruiken, uh, hè, als mens gebruik je producten. Als je iets verkeerd doet met het product... ben je gewoon als mens aansprakelijk. Maar de, dat is hier niet, niet de kwestie. Ik denk dat uh, de kwestie is dat uh, de juridische positie van... Een, een auto niet bestaat. He, de, de, we, we kijken van hoe lossen we problemen op... juridisch gezien, qua aansprakelijkheid. Het is wat anders, en dat, dat, dat is een ander verhaal... Mm. op het moment dat, dat een autonoom systeem, een robot... besluiten neemt met rechtsgevolg. Dat is een hele andere kwestie. Oké, okay, en kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou ja, stel dat er een, een, een chirurgisch uh, robot is bezig met een operatie... en die constateert dat de patiënt is overleden... Uh, dan is het zo dat nu een arts een, een overlijdensverklaring moet tekenen. Ja. Uh, stel dat, die, uh, dat dat systeem dat gewoon kan vaststellen... en zonder enige de computer, op, De robot stelt vast deze persoon is, is dood. Is overleden. is overleden. Ik heb daar mijn uiterste best voor gedaan... maar het is niet helemaal gelukt. Ja. Uh, en uh, hij... Uh, teken daarmee ook een overlijdensverklaring. En, waarom en u zou, vindt dat dat moet kunnen? Ja, waarom zou een arts dat nog een keer moeten constateren? Ja, terwijl... Ik zou twee opmerkingen willen maken. Ten eerste is, dan, is dit nog echt science fiction. He, op dit moment wordt er gebruik gemaakt van de Da Vinci robot... ...voor prostaatoperaties. Maar de vraag is zelfs of dat maar een robot is. Want het is eigenlijk een mens ja, die die machine gebruikt... ...om de okay, operatie het is uit te nog voeren. Weg, maar, stel... maar ik zou zeggen, ook in dit geval... ...moet er eigenlijk steeds een mens zijn... Op wie je zeg maar wie aansprakelijk kan, stel kan, kan Waarom stellen. Waarom vindt u dat zo belangrijk? Waarom moet er altijd een mens verantwoordelijk blijven, als, uh, wat u betreft? Omdat ik denk dat we de verantwoordelijkheid niet naar machines af moeten schuiven. He, er moeten altijd mensen. Er zitten trouwens altijd mensen achter. Dus. Uh, als je nou kijkt naar die. Stel dat het mogelijk is, zo'n zo zo robotchirurg. Ja. Dan zit er nog een ziekenhuis achter. Dus die moet in feite verantwoordelijkheid Dat ja, ja. is essentieel. U zegt je hoeft mensen... geen aparte juridische status te maken voor robots, voor auto's, voor uh, uh, nou ja, robotachtige. Ik denk dat dat geen enkel probleem gaat oplossen. Oké. Okay. Nou. Meneer Van der Hoeven van Genderen, nog een keer? Ja, ik. Uh, Waarom bij al wat denk, u betreft? Ja, kijk, natuurlijk is het voor een deel uh, nog niet gerealiseerd. Dat heb ik ook helemaal niet gezegd. Nee, daar zijn we het over eens. Het is iets maar, voor maar uh, uh, je kan je voorstellen uh, dat uh, het tekenen van... Wat, waar ik het net over had, een overlijdensverklaring... Ja, ja. het dus, uh, uh, uh, juridisch realiseren van het document... Dat, waarom zou een mens daar uh, controle op moeten uitoefenen? En dit is ook geen kwestie van aansprakelijkheid. Het is gewoon een kwestie van vaststelling. Ja. En, en dat, uh, dat dat een juridische waarde heeft. Want dat moet worden opgeslagen, geregistreerd. Als dat, als dat niet een juridische relevante actie is geweest... dan moet daar toch weer een mens aan te pas komen. Terwijl het helemaal niet nodig is. Het, waar het om gaat... is dat ja, als... ja, Maar stel dan dat die computer een fout maakt. Nou, de kans dat een mens een fout maakt is een stuk groter. Ja, nee, maar het kan gebeuren. Nee, nou, dan natuurlijk. is die mens aansprakelijk als die mensen een fout ja, maakt. Ja, als, als die persoon nog al... leeft bijvoorbeeld, dan is dat ja. wel een probleem. Ja. Nee, maar dat, dat, uh, dan, dan ga je kijken, uh, natuurlijk, uh, dan is het een niet uh, valide actie ja. geweest. Dan, dan zou je kunnen kijken van wie is er aanspraak voor de inzet van deze robot. Ja, ja. Dat kan inderdaad een, een, een ziekenhuis zijn. Mevrouw Strauwen wil ik graag wat zeggen. Ja, kijk, je hebt het natuurlijk over juridische kwesties. Maar ik zou het toch het liefst hebben dat er toch nog even een mens naar me zou kijken. Waarom denken mensen zoveel? Ja, maar mensen kunnen denken en mensen kunnen voelen en mensen kunnen ja, ja dus uh, ja, maar kijk, het is, bij dit soort het is een zaken, beetje... zaken zou, is, is, is stel dat dat er een, uh, een kunstmatige entiteit een, of een of een uh, chirurgische robot uh, heeft vastgesteld, bijvoorbeeld een, een ziekte heeft vastgesteld. Ja. Uh, die kan met precisie. Hè? Die een die kan, u zegt, operaties. die kan het beter dan een mens uiteindelijk. Dus waarom zonder, zou je dan... Dat Even meer, naar meneer Van Est. Nou, het punt is dat die machine die dan... zeg maar, uh, verklaart of de mens dood is of niet... die is ook weer de mensen, mensen gemaakt. Ja. Dus daar ligt al een verantwoordelijkheid. Dus daar kan je ook weer die mens voor stellen. Ja, op maar als, die, als er dus medische fouten gemaakt worden... Bedoel, op dit moment kun je een, een, een arts kun je voor de rechtbank ja. uh, halen... maar om een machine voor de rechtbank te halen... Nee, maar dat is ook niet reëel. Dat is niet realistisch. Je gaat geen machine voor de rechtbank halen. Waar, waar het nee, maar dan ook... moet je dat ook niet doen. Nee, nee, maar, en maar dus, is... moet, zegt u, moet er altijd een mens verantwoordelijk blijven. Er moet blijven. altijd een mens Wat een is, rol Wat spelen? is er eigenlijk op tegen? Om mensen te verantwoorden ja? houden... als ze geen invloed hebben op de besluitvorming... dan moet je ze ook niet verantwoorden. Nou ja, iemand ja. heeft die robot aangeschaft. Die, die, die Dat apparaat maar zou... van u. Ja, maar ik die, zou is, dus die heeft zeggen een van andere baan. Mensen vallen er zo snel van de baan, baan allemaal tegenwoordig. Ja, en die, die weg. Weg na een half jaar. Ik denk, op het moment dat je dus geen mens verantwoordelijkheid... meer kan geven voor die machine... dan denk ik dat je een brug te ver bent. Dan wordt het een als natuurramp aangemerkt. Dus als ik het goed begrijp... Een act of God. Ja, nee, nee, of goats, het dan ja, nee, ja, maar goed, kijk, waar, waar, het, waar het om gaat is dat uh, je moet natuurlijk uh, wel overwogen tot inzet van, van dit soort apparaten. Uh, Uiteraard gaan. Ja. Het is nu al zo uh, dat uh, uh, apparaten die worden ingezet. En inderdaad door mensen die nog worden bestuurd. En vind je is al outdated. Er is nu alweer een, een nieuwe chirurgische robot. Mm. Die kunnen met ongelooflijke precisie kunnen ze handelingen verrichten. Nee, daar, aangestuurd, daar door de mens. Ja, precies, aangestuurd door de mens. Maar de, de, de, de verwachting dat die mens daar eigenlijk helemaal geen rol meer hoeft te spelen... die is niet uit lucht gegeven. Rupsy. En dan is het ook niet nodig dat de mens ja. al langer verantwoordelijk is. Wat is uw advies aan het Europees parlement deze week, meneer Van Est? Nou, wij vinden dus dat de mens uh, een betekenisvolle rol... Moet altijd, spelen? Ja, houden, altijd wezen, of wezen, het nou wezen. om wezen. autonome killerrobots gaat... of het nou om robots in de rechtspraak gaat, robots in de zorg. De mens moet een centrale, betekenisvolle rol blijven spelen. En daar bent u het mee eens, zegt u, meneer Van, de van der Hoven Dat de mens een belangrijke rol moet spelen, zeker, ja. Maar dat dat uh, beter is, dat als een mens controle uitoefent... daar ben ik het niet nee, mee eens. Oké, okay. goed. Het debat is al lang niet afgelopen. Sterker nog, dat gaat vast nog uh, vaker gevoerd worden de komende jaren. Hartelijk dank voor nu. Ja. zeg ik tegen Rob van den Hoven van Genderen... en tegen Anton de Wit en tegen Rini van Nest en ook tegen Mechtot van Gestel, Ineke en Advisser. Zometeen Bureau Buitenland, gepresenteerd door Rick Delhaas. Een reportage uit Cox Bazaar in Bangladesh, waar een enorm opvangkamp van Rohingya-vluchtelingen het begin van de moesom vreest. Dag. NPO Radio 1.